Goedemiddag, ik ben Bien Buys en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een einde gemaakt aan het protest van de Extinction Rebellion in Den Haag. Honderden actievoerders blokkeerden kruisingen in de buurt van de Tweede Kamer. Ze zaten op de weg en hadden spandoeken bij zich met teksten als deze weg loopt dood. Ook dit meisje was erbij. Ik ben bang. Ik ben bang voor de toekomst, voor Nederland. Dat er rampen gaan gebeuren en dat er heel veel mensen gewond raken. En ik wil daar iets tegen doen. De activisten eisen dat Nederland over vier jaar klimaatneutraal is. Inmiddels hebben agenten op drie plekken ingegrepen. Actievoerders die weigerden te vertrekken zijn opgepakt. Nederland wil nog 2000 Afghanen ophalen, schrijft demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken. Het gaat dan onder meer om de tolken die voor Nederland hebben gewerkt en hun familie. Tot nu toe zijn 2500 mensen naar Nederland gehaald vanuit Afghanistan die hier ook blijven. Bij een steekpartij in een Albert Heijn in Eindhoven zijn twee medewerkers gewond geraakt. Ze spraken een winkeldief aan en werden toen gestoken. De verdachte is inmiddels opgepakt en de politie loste daarbij twee waarschuwingsschoten. Een massage, knipbeurt of yogales is niet altijd vanzelfsprekend als je minder geld te besteden hebt. Dat heeft de voedselbank in Enschede wat op bedacht. Daar kunnen vrouwen zich vandaag in de watten laten leggen. Ja, echt heel fijn. Fijn om verwend te worden ja. ja. Nou, wat wij eigenlijk willen bereiken is dat voor onze cliënten die nogmaals moeilijk kunnen rondkomen met hun inkomen. dat zij een, een hele fijne, plezierige dag hebben. De verwendag is nu alleen nog voor vrouwen. De organisatie denkt erover na om ook mannen de volgende keer erbij te betrekken. Het weer. Op steeds meer plekken komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een buitje vallen. Het wordt een graad op 15. Morgen in de ochtend regen, maar in de middag ziet het er beter uit en wordt het 14 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 van Stanford op zaterdag uh, bij je eigen lokale radio CFM, want hij is binnen de jarige Job uh, van vandaag. Marco, goedemiddag. Goedemiddag. hey van harte gefeliciteerd. Ja. Hij is jarig. Je hebt het weer gered weer in je ijtaan hoor, uh, Marco. Ja, het lijkt er wel meer, hoor. Ja, het ja, is zo voelt, hè, of niet? Ja, er zit aardige progressie in. Maar goed, je bent ook weer... jij ja, bent, bent verjaard, om het zomaar eens te zeggen. Maar, verjaard, ja. ja. Maar je zit ook uh, 50 jaar om het, in het vak, om het zomaar eens te zeggen. Ja. En dat vind ik... Uh, dat je een jaartje ouder wordt, dat gaat automatisch. Maar dat je 50 jaar schrijver, dichter... Uh, ja, ben je, columnist ben je geweest. Dichter aan zee ben je geweest. Zeg ja, ik te veel op op te noemen. Maar daar gaan we straks even in alle rust... Uh, Even die vijftig die jaren doen we even in een kwartiertje. Dat, dat, moet, dat moet lukken. Ja, ben je direct uh, na je geboorte ben je dus uh, begonnen met uh, schrijven en dichten, begrijp ik dus, uit dit verhaal? Uh, ja, zo ongeveer wel. Ik denk dat ik met de pen in de hand geboren ben. Op mijn veertiende ben ik begonnen. Maar was dat, was dat uh, uh, uh, uh, gelijk al iets wat je, dat je, wat je zou willen worden? Of, uh, bedoel, je hebt, je hebt op een gegeven moment ook een maatschappelijke carrière gehad. Maar uh, daarnaast heb je natuurlijk ook zitten schrijven en doen... Uh, ja. Wanneer wist je dat je, die, dat je schrijver-dichter die kant op wilde? Was nou, dat een jongensdroom? Of, uh... Ja, andere jongens willen straaljagerpiloot worden. of Formule 1-coureur. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, <laughs> <laughs> ja dat, dat klinkt een beetje winnen. negatief. Nee, nee, uh, nee. We nee, nee, nee. kunnen niet oh allemaal winnen. Nee, <laughs> nee maar zo, uh, zo rond mijn negende begon het uh, idee al te groeien. Nou. En op mijn veertiende begon ik mijn eerste... Uh, Gedichten, te schrijven, sonnetten. Heel keurig. Oké, okay, en dat was voor een beperkt publiek? Of, uh... Ja, nou ja, alsof ik nu voor een heel groot publiek... Ja, nee, een, een, een groter publiek, laten we dat dan zeggen. Ja, nou ja, goed, uh, het is altijd eerst tussen de schuifdeuren... ...en uh, ja. je laat de papa en mama lezen en uh, je oudere broer. En uh, nou ja, goed, uh, uh, mijn oudste broer was altijd uh, behoorlijk kritisch... En zo begint het. Nou, daar gaan ja. we het straks over hebben. Uitvoerig gaan we daarover hebben. Uh, wow. Na de volgende plaat gaan we eerst weer even naar het voetbal. Heb jij nog uh, hot nieuws? Uh, nee, ik gekregen? heb nog geen, uh, geen mailtjes uh, gekregen dus... dat er gescoord is. Dus. Ja, daar gaan we vanuit dat het nog steeds uh, uh, 1-0 is in het voordeel van Jong Holland. Maar wie weet dat daar binnenkort veranderingen komt. U hoort het straks allemaal uit de mond van Jan van der Leden. Zoals gezegd al, om, om twee uur van het laatste uur. Ja, we, we gaan uitgebreid met Marco babbelen over vijftig jaar schrijven en dichten. En uh, ja, ik bedoel, al heb zoveel gepubliceerd. Dus daar gaan we straks uitgebreider over hebben. Kwart voor uh, vijf uh, is het gedicht van de dag uiteraard aan jou aanbesteed. Dus ik stel, ik zit mijn, ik stel mijn stoel ter beschikking, om het zo maar te zeggen. Wat, uh, wat, uh, wat voor gedichten horen wij straks om kwart, over, kwart voor vijf? Uh, het gedicht heet uh, Antwoord. Ja. En uh, ja, het is nog steeds actueel. Dus uh, het gaat over uh, vrijheid van meningsuiting en uh, vrijheid van pers. Uh, dus dat je vragen mag stellen. Ja, het heeft natuurlijk ook een beetje... Ja, nou, de, de, de, de Nobelprijs voor de, voor de literatuur is gegeven uh, aan ja. ja. twee uh, toch uh, uh, schrijvers die uh, ja, in onderdrukte gebieden uh, wonen. Ja. Dus het is heel actueel wat je nou uh, straks ja. te horen bent. We zijn erg benieuwd. Het gedicht Antwoord, kwart voor vijf. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst even weer naar de muziek. Dan gaan we naar het voetbal. En dan gaan we weer naar Marco. Goed plan. We gaan lekker uh, nieuwe muziek voor je draaien. Hier is de uh, single van... Ja, zo klinkt het niet. Maar echt waar, chef special.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 inderdaad ook chef special day mee aan deze nieuwe single Down for Your Love. Straks, uiteraard, weer meer over het voetbal. Het is daar nog rustig in Alkmaar. Dus we gaan straks weer contact opnemen met Jan van der Leden. Het vervolg deel 2, de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. Klassieke van uh, Linda Lewis, je en Claire Style. Ja, vandaag is uh, Marco missen uh, weer uh, gezellig uh, bij ons uh, in de studio aanwezig. En niet zomaar Marco, want uh, je zit 50 jaar in het vak en je bent nog jarig ook vandaag. Nou, wat willen we nou nog meer? Op Jan uh, gaat uh, inderdaad uh, verder praten met uh, Marco over het uh, heden en het verleden, om het zo maar even te zeggen. Ja, klopt. Uh, nou ja, ik, op een gegeven moment, zoals morgen, zal ik dus je, op YouTube kon ik je terugvinden. Wikipedia ben je niet te vinden. Jawel. Niet onder Marco Mes. Nou, ja. Of oh, heb ik een verkeerde computer was, ja. waarschijnlijk? Uh, volgens mij ben ik gewoon op Wikipedia. Alleen dat is dan zo'n uh, over biografieën en zo. Ja? Dus, eh... Uh... Nou ik heb mijn best gedaan. Ja, ik heb, ik ik heb ook. wel zitten lachen op je YouTube-filmpjes. -film, <laughs> Meest me serieuze gedichten, weet ja? je wel, over, over doodgaan en dergelijke. En dan zit hij te lachen, We hebben ze een feestje daar. En uh, dan maak je dan een heel luchtig gedicht, wat terwijl het een heel zwaar onderwerp is. Dus Waar kunnen we die vinden? Op YouTube. Op YouTube gewoon, gewoon zoeken op Marco Tomis. Mar Marco Tumets. Tumets. Ja. kom je vanzelf tegen. Goed, dus ik heb op een andere pagina gekeken, en dat heeft alles te maken met boeken en recensies. Uh, daar staat dat jij geboren bent in 1957. Klopt. Oh, nou, dan zie je Dat is een goede pagina. Je bent een Nederlandse schrijver, dichter, kunstenaar en zelfs schilder. Ja. Die moet je me uitleggen, want die wist ik niet. Ja, maar ik heb, ik, ik heb ook nog wat verborgen talenten. Ja. Maar heb je eigen werk thuis te hangen? Ja, ja, de meeste kunstwerk wat ik thuis heb hangen, heb ik zelf gemaakt. Op een van die foto's die ik van jou zag, leek net of je een Herman Brood in huis had. Komt. Nee, nee, nee. Ik ben een schrijver. Ik heb geen brood in huis. Maar <laughs> nou, brood aan de muur dan ook niet. Waarom zal ik een brood aan de muur? Ja, nou, dat bleek... opeten. <laughs> uh, hier, hier zeggen ze dat je met je dertiende al begonnen bent met het schrijven van gedichten. Ja. En in 2008 maakte je debuut met de roman De Zesde Republiek. Uh, ja, klopt. Uh, dus je bent eerst een aantal jaren uh, gedichten we, uh, gaan schrijven... en toen ben je overgestapt, of, of niet overgestapt... maar toen ben je dus een, een roman gaan schrijven. Ja. Hoe zit die over, overgang uh, in elkaar? Uh, op mijn zestiende heb ik me eerst een manuscript geschreven. Een uh, kinderboek. Want het, <laughs> toen wist ik nog niet hoe moeilijk het was om kinderboeken te schrijven. En in mijn jeugdige overmoed dacht ik van... kom ik ga eens een kinderboek schrijven. Nou ja... Uh... Het is afgekomen en uh, het zal uh, vast nog wel ergens uh, in een la bij mij thuis liggen. Oh, ja, het onderwerp was niet zo slecht uh, voor een jongetje van 16 jaar. Hm. Het ging over uh, een land wat overspoeld werd uh, door levend vuil. Toen en, al? Ja, ja, dat kan je nagaan. Ik was mijn tijd uh, redelijk ver vooruit. Ja, dat klopt. Uh... En, en, en, 2000, en, en die eerste uh, publicaties, uh, die heb je uh, via, crowdfunding proberen, uh, tenminste, uh, via crowdfunding uitgebracht? Ja, de verhalenbundels. Uh, kijk, uh, ten eerste een onbekende dichter. Uh, niemand koopt dat. Uh, uitgevers zijn daar uh, niet in geïnteresseerd in zo'n uh, extra kostenpost. Hm. Dus ja, wat doe je dan? Dan ga je aan uh, vrienden en bekenden. Je vragen of ze willen sponsoren. En toen zei iemand: uh, nou, doe eens een crowdfunding-actie. Uh, nou, dat ging uh, wonders wel. Uh, 2014, het uh, uh, boek Donner. Een thriller met uh, inspecteur Donner. Ja. Dat was, uh, dat was ook een prachtig boek. Ja, nou ja, ik ga niet over mijn eigen boeken zeggen. Nee, dat is zeg <laughs> ze prachtig zijn. <laughs> nou, het zit er redelijk in elkaar. Ja. En zo heb je daar ook. Nou ja, je hebt, je hebt zoveel gepubliceerd. Ja. En uh, ook deze maand, in deze ja, jubileummaand, uh, heb je, is er weer een gedichtenbundel uh, staat op. Uh, ja, die heb ik gisteren gezien. Ja. Dat, dat lijkt wel een, een, een winkelprins. <laughs> ja, er zit iets, ik, uh, ik geloof 840 gedichten staan erin. Ja. Nee, dus uh, ja, de, dus de, de verzamelbundel. Het is een, uh, ja, een uh, ruime greep uit, uh, uit het oeuvre. En uh, daarnaast natuurlijk het, uh, het Spreukenboek. Wat uh, ook nog... Uh, komt? Komt. Deze, ook deze maand? Ook deze maand, ja. Goed. Uh, daar gaan we straks verder over praten. Ga je dan nog een, een, een boekpresentatie uh, uh, uh, uh, houden? Ja, de, dat is wel de bedoeling. Ja. Hoe, wat is de titel van, van het gedichtenbundel? Zwevende Delen. Zwevende Delen. Dat even voor de Omdat luisteraars. Dat het allemaal bij elkaar... Uh, ...geveegd is. <laughs> Zo kan je het ook zeggen. Gebundeld klinkt beter. Ja, ja. Je moet het paard gewoon bij zijn naam noemen. Goed. Straks gaan we daar verder over die, die presentatie uh, praten. Uh, we gaan nu even naar de muziek... ...en dan weer naar het voetbal. Ja, klopt. Goed idee. Doen we. Iemand tegen? Nee. Van uh, Magritte Eshuis, de Black Pearl. We gaan weer naar het uh, sportpark uh, in uh, Alkmaar. Uh, daar is uh, Jan van der Leden. De tweede helft van de wedstrijd voor vandaag. Jan, hoe zijn ze uit de kleedkamer gekomen? Hebben ze er nog zin in? Nou, ze hebben er absoluut zin in. Ik weet niet wat er in de rust is gebeurd. of wat Ted gezegd heeft. Maar ze spelen furieus goed. Het is echt waar. Ze hebben al vier opgelegde kansen gehad in vijf of zes minuten. Twee keer Tommy, die jongste uh, jongen jong uit de tweede. Op aangeven van Gio, nou, nu krijgen we weer zo'n hele rare vrijtrap tegen, een bal die gewoon, godverdomme, gewoon goed veroverd wordt. Die scheidsrechter fluit, alles dood. Maar, uh, echt, ik heb echt hele goede hoop. Het gaat, gaat hartstikke goed, we hebben vier opgelegde kansen gehad. kast die uh, alleen voor de keeper komt, naar, re naar rechts afgeven, want daar kan Tommy aan lopen. Die wordt net onderschept. Dat is echt jammer. Kars kan in principe gewoon beter zelf doorgaan, maar ja, je weet hoe dat gaat. Ja, ze zijn, zijn uh, rond uh, kwart over vier uh, volgens mij weer begonnen met, uh, met de tweede helft, klopt dat? Ja, ze zijn, ze zijn nu een minuut of uh, zeven bezig. Oké, okay, dus we hebben nog wel eventjes om uh, in ieder ja. geval uh, dat ene rot doelpunt van uh, de eerste helft om dat uh, recht te zetten, Daniel Alkmaar. Ja, we hebben tijd zat. het gaat echt wel gebeuren. Tenminste daar ben ik van overtuigd. Jij durft, daar hou ik je aan trouwens, daar hou ik je aan. Biertje staat klaar. <laughs> ja, nou, nou, we, we blijven er goede hoop in hebben, Jan. En uh, je houdt het in de gaten. Ze dus zijn uh, goed fris en, uh, en uh, vol, uh, vol energie uit de kleedkamer gekomen in ieder geval. Hoe is het op dit moment op het veld? Nou, uh, uh, Milan geeft een, een palletje naar rechts. Wordt voorgegeven waar je keeper onderschept. En van uh, Jong-Holland. Dus. En die trapt nu uit. Wordt opgevangen door Dylan. Maar, en Dylan schiet gelijk weer door zijn wijn heen. Oké, okay, nou, mocht er uh, wat gebeuren, hoor ik het uiteraard graag van je, Jan. Uh, het is 0-2, het is 0-2. 0-2, nee, dat meen je niet. Oh jeetje. Ja, no. Hoe kan het nou no, gewoon nee. tegen de verhouding in, hè? Eerst helft waar is ze ook al sterker? Absoluut, Dylan die gaat weer. Uh, onze man van Glas, die gaat weer. Uh, niet, het is niet echt veld met krant, lijkt het wel. Maar volgens mij is het meer dan dat. En. Ja, John profiteert van de, het blijven staan van Dillen. Uh, van en die gaan alleen op uh, Daan af. Daan wordt uitgespeeld en het is uh, 0-2 of 2-0. Jeetje. Nou ja, uh, we, probeer, we proberen er nog wat van te maken. En uh, we horen het wel even voor vijf uur weer van je, Jan. Eens goed. Vo ja, voor dit moment, uh, dankjewel. En uh, helaas, dus een achterstand tegen de alle verhoudingen in. Daar in uh, Alkmaar op dit moment 2-0. Dus uh, dat betekent inderdaad uh, twee doelpunten achter voor uh, SV Standpoort. ...van mijn uh, favoriete platen, deze van uh, Marillion en Kaylee. Vandaag uh, is de jarige jopper Marco tenminste uh, bij ons uh, op visite. zijn we natuurlijk enorm trots op. 50 jaar in het vak en uh, nou ja, ietsje ouder dan 50 jaar... ...wat net na zijn geboorte dus is, eigenlijk ja. wordt een beetje begonnen, Marco. Maar uh, we hebben een uh, cadeautje voor Marco. Oh. Hier is uh, Zandvoorts Ons Ik ben de schrijver, dichter van Zandvoort. En op het Fofageplein ziet het nog wat bleek. De vrachtwagens zijn vol beladen met voorraad... en de straatvegers beladen met bezems. Het is vijf uur, Zandvoort ontwaakt. De travestieten gaan zich scheren...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 Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt. In de voorsteden staan de toeristen op de stations. Bij Horneman wordt spek gesneden. De Zandvoort by night zoekt de bus weer op. En de bakkers, de bakkers bakken hun brood. Het is vijf uur. De Zandvoort ontwaakt. De watertoren heeft koude voeten. Het kerkplein komt weer tot leven. En het raadhuis, het raadhuis staat mooi rechtop. Tussen de nacht en de dag. Het is vijf uur. Zandvoort ontwaakt. De ochtendkranten zijn gedrukt. En de arbeiders, de arbeiders zijn bedrukt. De mensen staan op geslagen en gesart. Dit is het uur waarop ik zou moeten slapen. Het is vijf uur, Zandvoort ontwaakt. Het is vijf uur en ik, ik schrijf door. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Marco. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrits.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 S'éveille Harri s'éveille La tour est faite, la froid au pied, l'arc de triomphe est rallymé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est cinq heures, Harry.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 Ja, inderdaad. En uh, dat was hem, de mooie single die we draaiden. Speciaal even voor Marco met dat uh, gedicht er, erbij. Uh, ja, Marco, in de studio nogmaals een uh, goedemiddag. Albert-Jan? Ja, uh, we waren in een sneltreinvaart uh, uh, uh, nou ja, in 50 jaar... Uh, ja, dichterschap dus, de en uh, schrijverschap uh, uh, doorheen gevlogen, om het zo maar te zeggen. We waren al aangekomen... Bij uh, het jubileummaand, want dat is oktober dan voor jou voor 50 jaar uh, uh, actief. Ja. Uh, Zevende Delen uh, ligt binnenkort bij de Bruna. Ja. En dat, uh, dat uh, heb je gezegd, Zevende Delen, het is, het, is, het is een verzameling van gedichten geworden. Ja, het is een ruime greep uit het Euvre. Aangevuld met nieuwe gedichten, dus uh, van 2021. En, en daar heb ik er een stuk of dertig uh, van geschreven in het begin van het jaar. Dus die zitten er ook in. Uh, en het zijn nog niet eerder gepubliceerde... Dat zijn niet eerder gepubliceerde. Goed. Vers van de pers. Nou, dan uh, krijg ik voor jou uh, uh, opgestuurd... Uh, uh, uh, ja, hoe noem, hoe noem uh, Het zijn spreuken, maar het, uh, het heeft ook een ziekere naam. Aforisme. Dat bedoel ik. Aforisme. <lacht> nou, ik heb van de, van de 1303 heb ik twee pagina's uh, even uit, willekeurig uitgeprint... Maar wat, is de, wat beoog je met, met dit soort spreuken nou, het is... en nadenkertjes? Ja, dat uh, sowieso... Uh, ik, nou, ik nodig uit tot nadenken. Ik uh, wil helemaal niemand uh, uh, dwingen, wat dat betreft. Het uh, oorspronkelijke idee, en daar heb ik me de hele tijd aan vastgehouden... is dat je een psychologisch overzicht, een inzicht in mij krijgt van hoe ik denk... Dus uh, ik heb er 15 jaar over gedaan om uh, 1340, uh, nee 3040. 13? Nee 3040. 3040, ja. Het zijn er 3040 geworden. Ja. Dus uh, ja, de, het ging onderweg naar de, naar de opmaak. En uh, dat duurde even. Uh, en toen heb ik in de tussentijd heb ik er nog 80 bedacht. <laughs> dus die werden helemaal gek van Wow. <laughs> Maar ja, er zitten zit hele, hele, hele duidelijke tussen. En In ieder geval, het zit allemaal toch wel. De een moet je zeer zeker meer nadenken. En uh, uh, ik, no, ik, ik, ga even, ik pak gewoon lukraak even een paar op. Hoor. Ja, ga Wie zichzelf voorbij holt, komt zichzelf tegen. Ja. <laughs> ja nou, <laughs> nou, bedoel, veel het moeilijker het, dan en, dat kan ik het niet maken. Het is, <laughs> het is een zinnetje. Bedoel, de, de, de, de tekst aan zich is, is heel eenvoudig. Maar als je dan daarover na gaat denken, ja, dan, dat klopt. Ja, gelukkig wel. Dan moet je afremmen. Ja, uh, je hebt uh, zeker in deze tijd mensen die zich helemaal over de kop aan het werken zijn. Burnout. Dus als je jezelf voorbij holdt, ja, dan kom je jezelf tegen. En uh, de, uh, het zinnetje is net lang genoeg om op het tegeltje te passen. Ja, bedoel, <laughs> bedoel, dus dat bedoel, is dat misschien nog een idee voor de komende tijd? Uh, nou, het, het, het was eigenlijk ook uh, wel de bedoeling. want nu... Komt er dan een heel spreukenboek uit? Ja. Maar uh, Een paar maanden geleden had ik het idee van. nou, we maken er een scheurkalender van. Alleen ja, dat werd te duur. Dus uh, toen heb ik gezegd. van nou, dan doen we dat in een boek. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zei al tegen jou. Uh, buiten de uitzending om. van. Uh, bij mij komt die op de toilet te liggen. Want het zijn gewoon. van die wijsheden. En wat dat betreft. Dat is, dat is ook het idee van een scheurkalender. Die leg je ook op, op, op het toilet. Want je zit er toch eventjes. Ook een geweldige. Met deze visstand moet men blij zijn dat men bot vangt. Ja. Hartstikke duur bot. Ja. Nee, prachtig. En, nou, nou, nog eentje dan. Uh, aan het feit dat God single is... kan men zich al machtige wijsheid afmeten. Zijn. Zijn. Afmeten, zijn ja. ja. ja nou, iedereen... Uh, ja, wij hemelen dat zo ontzettend op. Maar... Uh, onze, onze lieve heer die, die is altijd nog alleen. Ja, klopt. Ja, het, zal die wel het is, een, het is wijsheid als een koe. Ja. Maar als je, het zijn toch allemaal nadenkertjes. Komt hij ook nog deze maand uit? Ja, gelijktijdig met zwevende delen. Perfect. Dan kom ik even terug op... Uh, ga je nog een, daar een gemeenschappelijke... Deze beide... A, uh, de, de, de, de verzamelde gedichten. CQ, dan de aforismen. Ga je dat nog uh, officieel uh, uh, presenteren? Ja. Heb je al, is, al, is er al een datum bekend? Nou, ik weet in ieder geval waar ik het ga doen. In het HDMZ-museum. Uh, ja. uh, goed bereikbaar en uh, mooi en ruim. Ja. Dus uh, een exacte datum heb ik nog niet. Want ik wacht eerst even tot uh, de spreuken van de, van de pers rollen, Want de gedichten zijn er inmiddels. En dan uh, als de... Als de alle twee de boeken er zijn, dan uh, geef ik er een uh, klap op en dan uh, verstuur ik uitnodigingen. En mensen kunnen natuurlijk ook op mijn Facebookpagina kijken. Uh, daar zal ik dan uh, aankondigen waar dat is. En mensen zijn van harte welkom. Goed, en je gaat ons zo uh, verblijden met een uh, gedicht. Het gedicht Antwoord. Je hebt al iets, een tipje van de sluier op, opgelicht. Dat de, de, mening, vrij, van, me, de vrijheid van meningsuiting ter sprake komt. Ja, ja. En dat je mag zeggen wat je wil. De pakkende titel is Antwoord. We gaan nog even naar een stukje muziek. En dan, uh, of wou je. Wou je uh... Nee, een stukje muziek. En dan uh, komt het uh, gedicht van oh, okay. uh, Marco Antwoord. Eerst deze. De singel van Frank Boeijen en uh, zwart wit Kwart van vijf geweest, het gedicht van vandaag. Uh, uiteraard uh, ditmaal niet uh, met uh, Albert-Jan, maar wel met Marco Temes. Vijftig jaar in het vak. En hier is zijn mooie gedicht, Antwoord. Antwoord. Soms is het stellen van een vraag belangrijker dan het vinden van een antwoord. Dat lijkt onlogisch... En vaak is het dat ook. Denken wij na over de vraag, niet over het antwoord. Over het waarom en de omstandigheden waarin zij gesteld wordt. Respons even ondergeschikt. Waarom stelt iemand een vraag? Wat is de oorzaak? Wat is zijn doel? Er zijn zoveel landen waar men geen vragen stellen mag. Onrecht, valse macht. Dat is de kracht van de vraag. Haar te mogen stellen. Hoe futiel, onogelijk zij ook mag lijken, Het begint bij vragen. Kunnen vragen. Mogen vragen. Moeten vragen. Elke seconde. Elk uur. Alle dagen. Dat is het antwoord. Dankjewel Marco voor het uh, gedicht Antwoord. Het was im matchen. We gaan naar uh, Alkmaar voor de laatste keer uh, vandaag. Daar is uh, Jan van der Leiden. Ja, Jan, je stuurde me net een uh, berichtje dat het uh, 3-0 staat. Gaat het uh, ja. helemaal niet goed uh, daar. Het ah, is absoluut niet goed. Uh, uh, vlak na de 2-0, ik ze er twee wissels bij. In. Uh, <clears throat> de plak voor Rust was Daniel uitgevallen. En er kwam een wissel in. En <clears throat> vlak na rust, uh, naar rust na de 2-0 ging het. Nog twee wissels bij. En even later valt Nacho Christine, die toch een van de smaakmakers is in het team. Die valt gebaseerd uit, ook zijn hamstring. En op dit moment spelen van mijn team man Jeetje, ja, ja, nou ja, het, het, het is echt een wedstrijd dat alles een beetje tegen zit, hè? terwijl je wel goed speelt. We hebben in het begin van die helft echt heel lekker gespeeld, we hebben opgelegde kansen gehad en die gaan er niet in en dan valt hij aan de andere kant en dan krijgen we nog een ongelukkige een bal tegen die van richting wordt veranderd waarbij het daar kansloos is nou ja, dan is het 3-0 ja, en op dit moment is het gewoon een beetje overleven. Nee, er is uh, vandaag uh, niks, uh, niks te halen daar uh, in Alkmaar, dus uh, snel deze wedstrijd uh, vergeten uh, Jan. Ah, wel, ja. En dan uh, gewoon weer uh, volgende week uh, de volgast tegenaan. Uh, volgende week gaan we tegen Waterwijk en dan uh, sluiten we ook af met een, een gezellig muziekje op de club. En, uh, en een uh, etentje voor de sponsoren, dus dat moet wel goed gaan. Oké, okay, nou ik wens je alvast uh, heel, nou, veel, uh, heel veel succes en uh, plezier daar en dank je voor vandaag. Graag gedaan Rob. En uh, nou ja, volgende keer uh, uit de elkaar houden we weer Jan. Heb je wat van Joop gehoord? Uh, nee, nee, Joop uh, die is gestopt. Dus, uh, Joop gestopt? He, helaas, ja. ja. Dus uh, na heel veel jaar uh, heeft hij het uh, besluit ja. uh, genomen om inderdaad uh, met de radio te stoppen. Op een gegeven moment, ja, dan doe je, doe je het zo lang en dan neem je toch zo'n besluit. Nou ja, dat Toen respecteren we uiteraard. Huh? Heb jullie iemand gevonden? Nee, verder buiten Sean die het met alle plezier voor ons doet niet. Dus nou ja, komt wel goed. Volgende week dan zijn we er gewoon weer bij. Op wat voor manier okay. dan ook. Is goed, erop. Dankjewel, hè. Oké, okay. ja. hoi. Dat was uh, Jan van der Leeden, helaas uh, 3-0 uh, achter daar uh, in uh, Alkmaar. Snel vergeten, hè? Op het Jan die wedstrijd Ik weet het niet meer. Nee. Daar hebben we het over? Vol, volgende week is lekker hapje een hapje en drankje voor de sponsor. -ochtend. Ja, heerlijk. heerlijk. Ja, dan dan dan jij ook sponsor, hè? Of niet? <laughs> moet ik moet nog even met Jan over hebben. Oké, okay, heel goed. We gaan door met Marco, want die is te gast. Terug naar Marco. 50 jaar dichter schrijver. Komende week of komende maand uh, een officiële presentatie van je nieuwe gedichtbundel. Ja. En uh, je, je af. An ja, ik, ik wil, Aforisme. af Ik wilde anorismen zeggen. Ja, dat, dat is iets anders. Da, daar wacht ik nog even mee. Ja, ja. <laughs> ja. Daar hoef jij niet meer te wachten, want dat gebeurt toch nooit. Goed, dus je gaat wat dat betreft, beter je, het afgelopen anderhalf jaar, tijdens al die corona shit, uh, ben jij gewoon doorgegaan met schrijven, dat blijkt wel. En het is, al mooi, het is mooi dat uh, zowel, zowel de aforismenbundel uh, als uh, uh, de gedichtenbundel deze maand tijdens dit lustrum, deze lustrummaand, uh, het daglicht zullen zien voor de lezers. En dat het gepresenteerd gaat worden. En jij gaat gewoon uh, door. Ja, de volgende roman. Uh... Ja, dat is, zo, dat is goed dat je het <laughs> nog even zegt. Je bent wel bezig met een roman. Ja. En uh, wat is de werktitel? Uh, Santa Lola. Kijk, hij, hij, blijft verrassen, hij blijft verrassen. Is het een uh, detective? Wat is het? Ja, een mengvorm. Het, is, uh, ja, uh, het onderwerp is uh, vrij breed. Uh, maar het gaat over een uh, moordinspecteur. Een vrouwelijke moordinspecteur met het uh, hart op de juiste plek. En die wordt uh, in een fictieve stad in uh, Spanje, El Dorado... wordt ze, allemaal ge wordt ze geconfronteerd met uh, misstanden. Ja... Wat gaat zij doen? Laten we nou eerst even die gedichtenbundel uitgeven. Ja, ik vind het wel spannend. Ik ja, vind het wel ja, Jan. Maar ja, En dan, en dan uh, gaan we ons weer verder verheugen. Ja, ik vind het denk... zelf ook spannend, toch? Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, Ja, ja, ja. Je weet hoe het afloopt. Ja. Goed. Nee, uh, hartstikke top dat je er was. We wensen je een hele leuke maand toe. Deze ja, jubileummaand. De ja, ik heb nog even één vraag. 50 jaar nou ja, schrijver, schilder hebben we ook. Dichte, een, fotograaf, dichte. fotograaf. Dat wilde ik zeggen, fotograaf. Daar ja. hebben we het nog niet over gehad. Hoe gaat daarmee? Ja, de camera's liggen er nog. Die, die liggen. Er. <laughs> nee, maar niks, niks, op komst. Want ja, je hebt, je hebt een keer tentoon gesteld, ja. of je bent tentoon gesteld geweest. Ja, een paar keer uh, zelfs. Oké, okay. dus, uh, maar, maar even, even ik... rustig? Nee, nou ja, je kan natuurlijk maar zoveel dingen tegelijk doen. Ja, je bent overal mee bezig, wel. Uh, ik had wel het idee opgevat om een fotoboek uh, te gaan samenstellen voor volgend jaar. Oké, okay, nou, nou, we houden het in de gaten. En je bent altijd bij ons van harte welkom. Dank je wel. Fijne Goed. verjaardag, Marco. Dank je wel voor je ja. komst. Klaag gedaan. We, ga, we gaan naar je buurman. Gaan we gaan gelijk door. <laughs> Yo, Frits. Hey. Goeie, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, jij bent er ook weer, gelukkig. Ja, we zijn er ook weer. Dat betekent straks een uh, entertainment for you na vijf uur. Wat ga je daarin doen? Ja, als het goed is, dan uh, is er iemand onderweg naar de studio uh, Fred van Gerven. En uh, ja, daar gaan we het eventjes over hebben. Uh, zeker over zijn nieuwe single en uh, ja, hoe hij uh, in de muziek staat zelf. Uh, Marloes gaan we bellen. Marloes van Oosting. Uh, Haarlied, laatste single, nieuwe single moet ik zeggen: uh, De Laatste Traan. Uh, die promotie. En Peter Douglas, uh, ja, die eigenlijk uh, een beetje uh, ja, optredens doet als Frank Sinatra. Ja, uh, en de naam klopt. Ja, ja, en uh, deze heeft ook een uh, nieuwe single uitgebracht: My Sweet Lady. Hey. Dus die gaan we ook even. Wauw, dat wordt een mooie uitzending zometeen, ja. uh, Fred. Ja, leuk. Verrassend. Verrassende gasten. Leuk. Zeker. Nou. Wij gaan ervan genieten. We gaan zeker luisteren naar je, uiteraard. En uh, volgende week dan zijn wij er weer. Ja, morgen zitten we in Turkije. Turkije, ja. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja. Ga jij met mij mee naar Turkije? Ja, weet je dat... Die ga ik wel noteren, hè, Albert-Jan. Dus, uh... Ja, je gaat er een keer meemaken. Ja, nou, he, he, gelukkig. Goedelijk. Voor, ge voor de thuisblijvers morgen twee uur begint de race. Hamilton of van plek 11, Bottas P1 en Verstappen P2. En uh, uh, Le Leclerc P3. En Leclerc Play, Play 3. Plek 3. Goed, nou ja. Er zijn drie sectoren op dat circuit. De eerste is het bochtige, daar is verstappen het snelste. Dan krijg je twee sectoren met, met lange rechte stukken. En daar is natuurlijk weer. Onze grote vriend, de snelste. Dus dat wordt weer een spannende race morgen. En als het oh, gaat regenen, dan is het heel erg glad, hè, die baan. Dus er vliegt iedereen eraf. Twee uur morgenmiddag. We gaan hem in de gaten houden en we zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog even lekker van deze zonnige zaterdagavond. Dag. Doei Doei doei.